10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-prominent Job Cohen roept zijn partijgenoten in de Eerste Kamer op... om voor de nieuwe wet over orgaandonatie te stemmen. Het gaat om solidariteit, zei Cohen in het tv-programma Jacobin op zondag. In het wetsvoorstel van D66 wordt ervan uitgegaan dat mensen geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze expliciet anders hebben aangegeven. Wel kunnen de nabestaanden er nog een stokje voor steken. Volgens Cohen is het goed dat mensen in het nieuwe systeem worden gedwongen om over orgaandonatie na te denken. Het is onzeker of het wetsvoorstel het haalt in de Eerste Kamer. Onder meer senatoren van de PvdA twijfelen nog. In Duitsland hebben de gesprekken tussen christendemocraten en sociaaldemocraten nog niet tot een coalitieakkoord geleid. De partijleiders wilden de inhoudelijke besprekingen vandaag afronden, maar ze hadden uit voorzorg al twee extra dagen gereserveerd. Morgenochtend praten CDU-leider Merkel, CSU-leider Seehofer en SPD-leider Schulz verder. Vooral over de thema's arbeid en gezondheid verschillen ze nog van mening, maar ze blijven optimistisch dat ze eruit komen. Vandaag werden de partijen het onder meer eens... over de bouw van sociale huurwoningen in de grote steden. Een schilderij waarop veel blote borsten te zien zijn... is weer teruggehangen in de Manchester Art Gallery. Het museum had het werk van de Britse schilder... John William Waterhouse afgelopen week weggehaald... om een discussie over seksualiteit in de schilderkunst los te maken... Op het schilderij uit 1896 is te zien hoe de Griekse mythologische figuur Hylas... door naakte nimfen wordt verleid om bij hen in het water te komen. Het weghalen van het schilderij leidde wereldwijd tot een storm van kritiek. Vermoedelijk komen die reacties terug in een tentoonstelling... die volgende maand in Manchester wordt geopend. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht tussen 0 en min 2 graden. Morgen eerst veel bewolking. Later is er ook zon, vooral in het zuiden en westen. En het wordt ongeveer 2 graden. De dagen daarna is het zonnig en een graad of 3. Minima s'nachts tussen min 3 en min 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl.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 Veel succes. N06. 18 plus. Speelbewust. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. bij Tom van het Hek. Goedenavond, hartelijk welkom. 4 minuten over tien op zondag 4 februari. Langs de lijn zet alles op een rijtje van het afgelopen sportweekend. 4 februari stond ongetwijfeld ook in de agenda van Mathieu, Mathieu van der Poel. Het had zijn dag moeten worden, maar dat werd het dus niet bij het WK-veldrijden. Want voor eigen publiek in Valkenburg ging het niet goed. En het brons, dat gaat naar Mathieu van der Poel. Het hoofd voorover gebogen. Hij is zwaar teleurgesteld. Het is niet geworden wat hij wilde. De tranen staan in zijn ogen. Ook de Nederlandse tennissers redden het niet... bij de Davis Cup-ontmoeting met Frankrijk. Het werd uiteindelijk een slijtageslag voor Robin Haasen. Ja, ik zie, er, ik zie er misschien fris uit. Uh, maar op dit moment uh, voel ik mijn knie vol lopen. Nee, eigenlijk benen omhoog straks. Uh, nou ja, en dan, uh, en dan hopen dat ik weer snel herstel. En dan was er nog de kwart voor vijf voetbalwedstrijd... waarin Ajax uiteindelijk thuis met 3-1 van NAC won. Meest besproken man na afloop was Hakem Ziyech. Hij scoorde de derde, maar niet alles ging goed. Ziyech met de vrije trap hoog over het doel. Zelfs Laat hij, hij er goed, nou eens mee maar... stoppen met die vrije de... trappen, joh. Kijk, ook hij dat, is weer, ook gaat dat. hij weer praten met sporters? supporters, zie je dat? Ja, nou even later zat hij er dus toch in. In de top 5 straks er ook aandacht. En ook aandacht nog voor het succes van VVV. Wat vanmiddag met 1-0 te sterk was voor Feyenoord. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. We beginnen bij het veldrijden in Valkenburg vanmiddag. Geen regenbroog, trui dus uiteindelijk voor Mathieu van der Poel. De Belg Wout van Aert ging als eerste over de finish bij dat WK veldrijden. Van der Poel werd dus uiteindelijk derde. We gaan erover praten met de oud-wereldkampioen en de vader van Adrie van der Poel. Meneer van der Poel, goedenavond. Goedenavond. Wat voor dag was het voor u? Uh, een, dag, een dag net als een andere. Hè. Dus uh, s morgens opstaan, al het materiaal in orde maken, de koers doen, alles poetsen... En dan, uh, en dan is het weer avond. En dan is het weer avond. En ik hoorde u snel tijdens de koers al op de Nederlandse televisie zeggen... Uh, het gaat hem niet worden. Ja. Ja, dus als je, als je heel jaar uh, de jongens bezig ziet... Dan, dan, weet je, uh, dan, uh, dan kun je observeren en dan weet je uh, hoe laat het is. En was dat iets wat u meteen in de koers zag... of had u voor de koers al een heel klein beetje dat gevoel? Nou ja, dat, dat gevoel was er al een hele tijd natuurlijk. Omdat uh, de, so de seizoensplanning van Mathieu is heel anders als die van Wout. Dus, uh, en dan weet je dat zoiets kan gebeuren, zeker op een, op een parcours... wat er, uh, ja, een van de zwaarste is de laatste twintig jaar. En als u zegt, die planning is anders, zet Van aard meer op een WK dan Mathieu? Maar ik denk van het jaar wel. Vorig jaar was het andersom. Nou, dan het resultaat daar is gekend. Maar op, op zich... Uh, ja, kijk, weet je, we hebben een hele mooie taart uh, gewonnen van het jaar. Alleen die kerst die ontbreekt. En, en die kerst, die, die van aard, die wint voor de derde keer op rij, die, die WK. Wat, wat moeten we daar langzamerhand van vinden? Ja, denk maar, nou, wat je daarvan moet vinden, dat is, dat is heel makkelijk. Het is gewoon een goede veldrijder al met een hele andere... Uh, met een heel andere uh, filosofie, want hij gaat nu uh, de weg op. Ja. Dus die, die heeft een hele andere planning en, en dat, dat, dan wat uh, uh, wij hebben. En nou zei u het al, de taart is heel groot dit jaar. Uh, 26 ritten gewonnen van de 32. De kers ontbreekt. Uh, als u zou mogen ruilen, de kers of de taart, wat zou u kiezen? De taart. Want? Nou, want kijk, uh, Mathieu is ook al een aantal keer uh, wereldkampioen geweest in de jeugdcategorie. één keer bij de pros. Dus, dus die kerst die heeft hij al één keer gehad. En, en uh, uh, het seizoen wat daaruit is, uh, is uh, vind ik, zeer groot. En, en ik zeg alleen, het is jammer. En uh, nou ja, dat daar, daar kunnen we misschien verleerd. Daar wordt hij misschien weer wat sterker van. En... Uh, ja, we kunnen dat toch niet meer terugdraaien. Het is nou helemaal zo. Uh, van was vandaag de beste en dan leg je het bij Neer klaar uit aan. zo simpel is het. Maar hij maakte zelf natuurlijk ook, ook wel een licht ontgoochelde indruk. Hè? Het heeft toch wel meer met hem gedaan dan alleen het missen van de kerst. Ja, hij is een sportman. Ja. Die, en, en, maar is iemand die altijd wil winnen? Als je dan niet wint, ben je teleurgesteld. Uit te huilen, opnieuw beginnen, alles op de WK, volgend jaar of weer zo'n seizoen. Ik denk dat hij uh, eerst heeft die andere doelen. Hij, hij wil van uh, het jaar de superprestige nog winnen. En dan, uh, dan begint uh, het, het mountainbiken in Zuid-Afrika. En, en dat is ook een heel mooi terecht wat juist gestippeld heeft. En volgend jaar staat hij weer fris en montra aan het vertrek voor, voor hetzelfde het met Met, ik denk, dezelfde ambities. Naar zoveel mogelijk winnen. We gaan kijken of hem dat volgend jaar gaat lukken. Ik wil u zeer danken voor, uh, voor uw toelichting. Adrie van der Poel, dus, de vader van Mathieu van der Poel. Graag gedaan. Dank u wel. Ja, gaan we naar het voetbal. Want eerder dit seizoen won Ajax in Breda met maar liefst 8-0 van NAC. En vanmiddag had het betuidend meer moeite. Het werd uiteindelijk 3-1. Verschil met koploper PSV liep daardoor weer, weer terug naar de zeven punten. Spraakmakend was het overigens allemaal niet vanmiddag in de arena. En dat wist ook wel Erik ten Hag, de trainer van Ajax. Nee, dat klopt. Uh, nee, we begonnen natuurlijk niet goed aan die wedstrijd. Of je kan ook zeggen, nou, ik begon heel goed aan die wedstrijd. Uh, ja, uh, we stonden even, even verkeerd en uh, ja, we hadden ze iets anders verwacht... en dan is het zelfreguleerd vermogen van deze ploeg... dan moet nog aan geslutteld worden. Want, en daar profiteerde NAC eigenlijk uh, direct van. Maar daarna vond ik het wel een hele fase vond ik het heel behoorlijk... en ook aantrekkelijk hadden we denk ik heel veel druk naar voren... en dat is ook een beetje hè, uh, hoe je het voorstelt. En ja, prima dat je dan ook uh, de achterstand nog voor rust ombuigt... In een tweede voorsprong. En, en dat was uitstekend. Maar na rust uh, wisselde NAC weer van uh, bezetting. En dan hadden we weer hetzelfde probleem. En dan kregen we het heel moeilijk voor elkaar om de druk erop te houden. En dan werden we ook heel onnauwkeurig in de passing. Ja, mag het eigenlijk gebeuren dat door wisselingen in de bezetting van NAC. Dat, dat het eigenlijk daarvan een beetje in de war raakt? Nee, dat mag niet gebeuren. Dus uh, dat zeg ik net. Uh, het zelfreguleren, het vermogen in deze ploeg. Daar moeten we aan gesleutelen. Hè? Hoe het dan op te lossen En uh, zien hoe het staat. En uh, op anticiperen. Uh, dat moet weten. ik hou niet van reageren. Uh, we moeten ageren. En dat hoort bij Ajax. En je wilt, je wilt het zo, zo zeg maar na tien minuten. Uh, in de eerste helft. Tot aan de rust. Uh, dat is ongeveer uh, het beeld wat je graag wil zien. Zij Erik ten Hacht, de trainer van Ajax. Zoals elke week in de studio. Jan Bavink, onze. Uh, Data expert van op welkom, Jan. En we gaan straks wat uitgebreider over deze wedstrijd praten, ook over Feyenoord VVV. Maar eerst even toch wat hij zei: we stonden verkeerd en we werden onnauwkeurig in de Pasing. Jij ja. houdt het allemaal bij, kon je er iets van terug Ja, in de tweede helft was het maar liefst 1,1% minder goed qua basis van Ajax. De eerste helft 88% van de pas die aankwam, tweede helft 86,9. Dus Ten Hag is er scherp op het schilder, niet heel erg veel kan het natuurlijk zijn dat hij. Ik bedoel dat pasen die meer in de aanval uh, minder goed gaan. Ook dat viel Reuzen mee. Dus dat verschil viel de cijfers in ieder geval niet echt te zien. Nou, straks gaan we daar wat uitgebreider over praten. Praten we ook vooral over Hakim Ziyech de man die de 3-1 maakte. Omstreden is, fans heeft. Mensen hebben die zeggen nee, het gaat niet zo goed met hem. We praten er straks uitgebreid verder over. Als ook over VVV tegen Feyenoord. This is the last time that all Waar ik zelfs niet voor op het lijstje hoef te kijken. Key met, uh, this is the last time. We gaan uh, beginnen met de top 5. Weet u wel, de vijf meest bijzondere sportmomenten van dit weekend. Als altijd geheel ondemocratisch gekozen door onze redactie. We beginnen met ijshockey. Nummer 5. Schot van afstand 5-1 voor Heijs En dan uh, is het duidelijk: steeds van Bentum met de treffer. Heerenveen gaat dit niet meer goed maken. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 7-3. En voor de derde keer in de historie wint Hijs Den Haag de nationale beker. Het is volkomen verdiend. Een groot succes voor coach Chris Heijers. Alan van Bentham, man of de match, is vooral heel erg blij met die cup. Ja, de bekerfinale dus tussen Heijs Den Haag en Unis Heerenveen. De ijshockeybekerfinale. duel, Maar ja, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij zo'n sport als ijshockey. Jeroen Guter, u hoorde hem al. En hij sprak na afloop ook met de winnaars... om te beginnen met de coach van de winnaar dus, Heijs Den Haag. Chris Heimers, de beker is binnen voor Den Haag. Hoe kijk je terug op de middag? <lacht> nou ja, alleen maar positief natuurlijk. Uh, we, we begonnen goed aan de wedstrijd. Er kwamen... Uh... Door een hele goede goal van Heerenveen wel op 1-0 achter. Maar jongens uh, pakte zich goed en kwam, uh, eigenlijk, raakte eigenlijk niet in paniek. Tot, uh, tot de laatste periode, want dan moet je zo'n wedstrijd eigenlijk uitspelen. Ja, en dan, aan die on ervaring ontbreekt het ons nog. Dus uh, we kregen, maar haalden een probleem een beetje zelf op. Riepen het een beetje over onszelf af. Maar ik denk dat wij uh, heel goed hebben gespeeld en heel terechte winnaar zijn van de beker. Ja, jullie maken het grote verschil in de tweede periode. Wat een enorme eruptie was dat zeg. Wat was daar uiteindelijk de sleutel in de totstandkoming? Ah ja, in eerste instantie dat wij heel gedisciplineerd bleven ijshockeyen. En uh, in, in de frustratie bij Heerenveen een beetje toesloeg. En, en ja, We hebben over het algemeen een dodelijke powerplay en, en vandaag ook weer. En, uh, daarmee riepen ze een beetje de problemen over zichzelf af. Ze, ze vonden hun ritme niet, we, speelden, we zaten er goed op. En uh, ja, de powerplay deed eigenlijk de rest, uh, de rest van zijn werk in die periode. Is dit uh, een voorlopige bekroning van alles moois wat jullie al wel laten zien in het eerste deel van het jaar? Want het kan allemaal wel gebeuren natuurlijk, maar dit is het moment waarop het echt moet gebeuren. Ja, zeker. En dat was ook wel een beetje nou, mijn angst. Je, je moet er staan wanneer het erom gaat. Die ervaring hadden wij niet in Heerenveen wel. Dus zo'n dag blijft enorm spannend. Ja, dit is een bekroning voor, voor heel veel mensen. Deze club draait op vrijwilligers. En, en uh, week in week uit zitten hier gewoon 2000 plus mensen. En um, ja, dus, dus niet alleen voor jongens, uh, de jongens. Maar dit is echt een verdienste van de hele club. En sinds ik hier ben, nu dit is mijn derde seizoen, uh, maken we steeds enorme stappen. En, en uh, ja, ik ben echt enorm uh, blij voor mijn team en, en iedereen die daarbij hoort. Ellen, is dit een van de mooiste middagen van je leven als ijsjockeyer? Ja, als ijsjockeyer wel, denk ik. Uh, ik heb wel een paar prijzen gewonnen. Zelfs hier ook wel. Uh, maar de beker hier in eigen huis winnen voor uh, zoveel publiek is wel uh, een van de mooiste uh, ja, momenten, ja. Ja, En als captain dan ook nog man of the match worden met twee hele belangrijke goals? Ja, ja, die goals kwamen goed uit. Ja, man of the match maakt me niet zoveel uit. De beker is uh, het belangrijkste. Jullie komen op 1-0 achter. Wat doet dat met het team? Ja, niet heel veel. Het kan heel snel kanten in IJshoekie. We waren even goed, denk ik, de eerste periode. We hadden het al onder controle. We, weten, we, hebben, we hebben een goede ploeg, dus ja, dat kan altijd. Daar moet je respect voor hebben. en uh, Ja, we kwamen goed terug op 1-1 en uh, dat was ook wel een uh, goede periode natuurlijk. Ja, en toen kwam de tweede periode en toen walsten jullie echt over 1-1? Ja, en dan een paar domme straffen. Uh, ja en dan uh, ja, we, weet, we weten van hun, hun hebben een goede powerplay. Ik denk dat hun ook wel weten, wij hebben ook een goede powerplay. Dat is wel gebleken dit seizoen. Dus ja, als hun domme straffen maken, ja, dan, uh, ja, dan profiteer je gewoon van. En dat kost je gewoon een beker. En dat zei dus de man die man of the match werd... en de aanvoerder van het winnende team, Ellen van Bentham. Dan gaan we naar het voetbal. De meest besproken man, Ajax, tegen NAC. Nummer Nummer 4. Ja, ja, hij wordt een beetje uitgefloten, dat vindt hij niet zo leuk. Achter de bal Hakim Ziyech, lang niet altijd succesvol. En dat blijft zo. Hij is gauw op de tentjes getrapt. Uh, hij moet zijn voeten laten spreken en dat heeft hij op de juiste manier gedaan. En hij doet het goed. Oh, het duurde even. En hij... Kijk, kijk naar... Oh, dat, hij. dat moet je niet doen, jongen. Dat moet je niet doen. Wat doet hij namelijk? Houd, houd, zijn handen houd. omhoog. En dan zo uh, mondjesbeweging maken. Van jullie praten maar, maar ik schiet hem er wel in. Hakim Ziyech, dus de belangrijkste speler bij Ajax. Maar ook een man die kan rekenen op flink wat kritiek. Bij tijd en weile tegen NAC maakte hij dus uiteindelijk de 3-1 uit een vrije trap. Vlak daarvoor mocht hij ook al een keer aanleggen. En toen reageerde het Amsterdamse publiek met een fluitconcert. In de extra tijd, achter de bal Hakim Ziyech. Lang niet altijd succesvol. Uit vrije trappen. En dat blijft zo. Uh, nou ja, misschien dat ze denken dat ze een andere vrije willen hebben, misschien. Uh, ik weet het niet, dat moet je, dat moet je denk ik aan uh, al die andere mensen vragen. Maar uh, zij laten emotie zien en uh, op dit moment liet ik ook emotie zien, ondanks dat het niet slim is. Maar uh, ik liet op dat moment ook even mijn emoties zien. Ja, en dan schiet je er maar in en dan, uh, dan, dan maak je die gebaren naar het publiek. Je maakt er een gevecht van. Denk je nou bij jezelf achteraf, dat moet ik niet doen? Of zeg je van, ja, dat komt er nou eenmaal uit en dat zit in me? Nou ja, zoals ik net al uh, aangegeven heb, dat was niet slim wat ik heb gedaan. Maar uh, ja, ik liet even mijn emoties gaan. En, uh, ik weet dat dat op dit moment fout was. Ja, het zit gewoon in je. Hè? Want ik bedoel, het is niet de eerste keer dat het, dat het gebeurt. En volgens ja. mij, uh, ja, ga je het ooit afleren? Wil je het ooit afleren? Zeg je van, nou ja, dat, dat gaat toch niet gebeuren? Uh, nou ja, de eerste keer uh, had ik uh, niet op het veld gereageerd. En uh, ja, nu was ik het uh, eigenlijk een beetje zat. En, uh, maar het was niet slim. Al dus Hakem Ziag zelf dus een speler die ja, je houdt ervan. of je houdt er minder van. Henk Hoitink een chef sport van Trouw, schreef gisteren in een column over Ziag... een op zichzelf gerichte eh, overschatte speler, zichzelf overschattende speler. Henk Hoitink, goedenavond. Goedenavond, Tom. Uh, heb je niet zomaar geschreven? Zat het er al een tijdje aan te komen dat je het was schrijven? Ja, ja, want ik vind het eerlijk gezegd te mager om zomaar een column, uh, omdat een voetballer je niet zint of wat dan ook. Dat, dat, dat, uh, het moet breder zijn, en ik, nou ja, uh, wat je zegt, het komt niet zo, maar het is al lang aan de gang. En het bredere zie ik vooral ook in, uh, dat heb ik ook in die kolom willen leggen, in, in ja, de manier waarop wij in, hier in Nederland nog steeds gewoon naar voetbal kijken. Uh, je zegt het zelf al, er, is, er zijn heel veel verschillende meningen over deze jongen. Uh, deze speler, en nou ja, de mensen die het positief bekijken... die zeggen nog steeds dat hij af en toe mooie dingen doet... dat we de rest eens op de koop toe moeten nemen. Ja, dat, vind, dat vind ik een zienswijze, in, zeker in de situatie waarin wij ons bevinden. Ik ga misschien nu al iets te maar met het Nederlands voetbal... Wat, ja. wat gewoon heel diep gevallen is, ja die ons niet vooruit helpt... Uh, want uh, ja, dit, dit kun je in de Nederlandse competitie doen. En daar kun je al vraagtekens bij plaatsen. Want Ajax staat voorlopig 7 punten achter op, uh, op uh, PSV. Wat er eigenlijk hele maat voetballers heeft. Maar goed, je zou nog kunnen zeggen: in Nederland kan het. Maar, maar op het niveau waarop je langs weer een beetje heen zou willen. met het Nederlandse voetbal, kan het in mijn ogen niet. En wat stoort je het meest? Is het zijn attitude, zijn en toewijding tot het spel? Nou ja, zijn, zijn op zichzelf uh, gericht zijn. Hè? Wat, wat, wat je net ook citeert, dat is iets wat... En uh, dat is niet alleen bij, bij Siek, want het gaat me helemaal niet om en HM Siek. Dat is iets wat ik over het algemeen bij voetballers... Ja, bij wie ik dat denk te zien... Uh, uh, uh, uh, aan de kaak stel, omdat het... Uh, uh, ja, je, je beschouwt een teamsport, je speelt in een teamsport. Uh, en ja, als je dan op jezelf gericht bent... Ja, dan is dat heel uh, hinderlijk, niet bevorderlijk. Jan Bavink, de opta, doet alle statistieken, zit hier in de studio, Henk. Jan, vertel ja. eens even, jij volgt jij uh, ook. creëert Zeker. veel kansen. Vertel even wat over zijn statistiek. Ja, Ziyech creëert de allermeeste kansen in de Eredivisie, 91 stuks. En even voor de duidelijkheid, een gecreëerde kans is een paas... waaruit een schot volgt van een medespeler. Dus hij stelt zijn medespelers vaak in, in, in, in staat om te schieten. Dat doet hij zo vaak dat hij 29 keer vaker dat doet dan een nummer 2. Dat is Brent Kouas. En van die 91 kansen werden er 8 een assist. Alleen zijn ploeggenoot David Neres die bereidde vaker een doelpunt voor dit seizoen. En kun je iets over zijn balverlies zeggen? Want dat is ook wat veel mensen een beetje stoort. Zeker, hij verliest heel vaak de bal. Maar ook daar moet dat denk ik een beetje in context geplaatst worden. Hij is de enige Erevis speler dit seizoen met minimaal 2000 balcontacten. Daarvan verloor hij 667 keer de bal. Dat is ongeveer 32 procent. Als je kijkt naar andere creatieve spelers... zoals bijvoorbeeld Labiat, Jaanbaks, Lozano en Rashica... Die leden relatief gezien vaker bovenliest dan zie ik. Trek je nog wat breder naar de topcompetities. Nou, bijvoorbeeld Kevin de Bruyne, die we allemaal natuurlijk een fantastische ja. speler vinden. Die zit een stuk lager, die zit op 23 procent. Maar bijvoorbeeld Firmino, Salah, Alexis Sanchez, ook spelers die veel van hun creativiteit moeten hebben. Die zitten ook rond die 32 procent. Henk, als jij dit hoort, helpt dat je of helpt dat je juist niet? Nou, nee, dat helpt mij niet in die zin dat... dat uh, uh, ik ben niet tegen statistieken, niet tegen data... Maar, maar cijfers zijn wel heel gauw uh, eendimensionaal. Uh, de situatie uh, zit er bijvoorbeeld niet in. Voetbal is in mijn ogen uh, een te complex en te divers spel... om het op deze manier in kille cijfers uh, uh, uh, te vatten. Uh, neem dan maar even assist of voorzitter, maar goede basis. Een voetballer die een bal kan trappen, die een bal goed kan trappen... Ja, die, die kan in de Nederlandse competitie heel veel goede basis geven. Je speelt tegen Rode, tegen Sparta, tegen, tegen, tegen Nak, tegen Excelsior, Willem II dat. Dat kan lekker aantikken. Uh, in die cijfers zie je niet wat een speler levert op de momenten dat het in een strijd echt nijpt. Op het moment dat zijn team het echt nodig heeft. De momenten die ertoe doen in voetbal en in sport. Dat, dat kan je over het algemeen niet of nauwelijks in cijfers verdisconteren. De, definieer dat maar. Want waarom is het belangrijk, waarom niet? En bovendien. Uh, die situaties verschillen ook weer per seconde. Dus dat kun je gewoon niet in cijfers vatten. En uh, het, het, is, het is toch heel raar. Het is niet te rijmen lijkt mij ook. Als je, want inderdaad, hij heeft goede cijfers dan bij de, bij de cijfers. Hij staat er goed op, hakem Siek. Hij is uh, en wil zijn uh, de belangrijkste speler van nou, onze grootste club. Met over het algemeen ook om hem heen betere spelers vinden wij. En ik denk wel terecht uh, dan de wat magere spelers van PSV. En zij staan met z'n allen, maar ook met Hakim Ziyech dus in het midden van die jongens, zeven punten achter op PSV. Dat, dat lijkt me toch heel moeilijk te rijmen. Jan Maffik, als jij dit hoort, dan zegt hij ja, die cijfers, maar ik, ik, ik kan niet altijd het, het, het, de gevoelswaarde uit die cijfers halen. Zo vertaal ik het. Nee, tuurlijk, dat is ook zo. Maar je kan er ook heel veel dingen wel uit halen. Wat ik net al zei over die gecreëerde kansen. Uh, daarnaast is het ook zo, zie ik, wordt dus vaak verweten dat hij veel balverlies leidt. Maar hij leeft ook heel veel ar arbeid. Hij is namelijk ook de speler die het vaakste bal veroverde in de Eredivisie. En bijvoorbeeld tegen NAC vandaag is hij ook de speler die het meeste kilometers aflegt, bijna 12. En uh, dus tuurlijk is het zo dat je niet alles in cijfers kan vatten, maar je kan zeker dingen in cijfers vatten... die denk ik ook bij kunnen dragen aan het beeld van een speler... en hem daarom ook beter te uh, omschrijven en te zien wat zijn kwaliteiten zijn. En dus ook wat hij minder goed kan. Henk, wat, wat ja. moet Ziyech wat jou betreft uh, veranderen... waardoor je uh, fan van zou kunnen worden? Uh, dat boven is, dat, moet, dat moet ontzettend uh, veel omlaag, die, die fouten lost. En dat, ligt, uh, dat wordt inmiddels ook wel wat breder geconstateerd. Want het ligt al, al lang niet meer alleen maar in uh, wat je aanvankelijk hoorde. omdat hij inderdaad, wat Jan Geloof ik net ook zei, dat hij, dat hij veel risico in zijn spel legt. Natuurlijk. Een speler die dat doet, uh, leidt wat gouden balverlies, dat begrijpen we allemaal. Uh, maar hij leidt inmiddels ook heel veel balverlies met pases waarin helemaal niet zo heel veel risico zit. Uh, hij wil ook altijd maar uh, de belangrijkste paas geven. Hij, het grote verschil uh, met, met hoe hij speelt en hoe uh, de middenvelders om, om, om ons heen spelen... net werd uh, even Kevin de Bruyne genoemd... die een veel lagere foutenlast heeft. De andere voetballers die werden genoemd... zijn niet over het algemeen de topvoetballers... die ook niet bij de echte grote topploegen uh, spelen. Um, maar die, die, de, de middenvelders die gewoon waar, waar wij en ook, en ook hij... want hij wil hoger op zich aan moeten spiegelen... als we om, om ons heen kijken... en zelf ook weer eens wat hoger willen met het Nederlandse voetbal... met het Nederlandse voetbal en met Ajax... die middenvelders dat zijn uh, goede, mooie, vaardige voetballers... Dat wil ik ook wel even. Want uh, je krijgt het altijd horen... als je kritiek op dit soort voetballers levert. Uh, ja, dat jij niet van het mooie voetbal zou houden. Dat het jou allemaal niet om het. Dat is allemaal onzin. De, de, de voetballers die in het buitenland op het middenveld lopen. zijn goed, mooi en vaardig. En daarnaast. Wat, wat zoals middenvelders is laten zij het poespel lopen. En dat is iets wat ik door het enorme vele balverlies dat hij heeft niet doet. Bij CIEC uh, is het spel dus zich uh, ook steeds. Je kunt zeggen met piek en dalen of hort en stoten, hoe, hoe je dat maar wil, wilt vertalen. Maar het is, hij is toch een belangrijke factor in mijn ogen uh, voor het feit dat Ajax nu al langer... vorig seizoen was dat ook onder Peter Bos en nu onder twee trainers... nooit langere periodes in een wedstrijd een structureel niveau bereikt, uh, bereikt en vasthoudt. Dat komt doordat er dan steeds weer dat liefde hem tussendoor komt. En dan moet er weer worden onderzocht Dan moet er daarop worden ingesteld. Dat is, dat is in mijn ogen gewoon een heel groot probleem. Um, ik heb nog één vraag. En je hoort hem net in ja. zijn interview zeggen... Um, ja, hij biedt eigenlijk bijna een beetje excuses aan. Een beetje nederig. van ja, Ik reageer dat had ik niet helemaal moet doen. Wat vind je daarvan? Ja, nou ja, goed, ja, ja, dat klopt. Hij had dat niet moeten doen. Eh, dat is natuurlijk niet verstandig. Dat, dat zie je ook. Geen topvoetballer doen dit. Maar ja, een topvoetballer verzuilt ook niet in deze situatie. Um, ja, ik bedoel, In hetzelfde interviewtje werd al wel terecht uh, aangestipt ja, dat het niet de eerste keer is. Uh, en dan kan hij wel zeggen dat de situatie steeds anders is. Maar het, het is een terugkerend iets... Dus ja, als een speler dan zegt... ik had het niet moeten doen... en dan, dan wil dat natuurlijk nog niet zeggen... dat hij het de volgende keer niet weer gaat doen. Het is het, ja. Het, het zit in dat op zichzelf gerichte... in dat enorm met jezelf bezig zijn... wat dus al lastig, lastig genoeg is in een teamsport... waarin trots dan gauw gekrenkt wordt... En dan leidt dat tot dit soort, uh, nou ja, in, in, in alle opzichten, productieve daden. Want ja, de supporters gaan hier weer hun oren overvellen. Ja. Hij gaat zelf uh, vervolgens uh, ja, gaat waarschijnlijk hij... op een geforceerde manier... weer iets anders willen laten zien. Ja, dat is niet bevorderlijk allemaal. Ik kijk nog even naar onze hoofdstatistiek. Ja, ja, ja. nog één uh, ding waar ik het denk ik wel eens ben met Henk. Dat gaat over het scho de schoten van Ziek, waar hij ook dus geforceerd dingen wil laten zien. Hij ja. schiet uh, veel te weinig op doel. Maar 5% van zijn schoten levert het doelpunt op. En het grootste probleem daarbij is, is. dat hij heel vaak van buiten de 16 schiet. Bijna driekwart van zijn schoten van buiten de 16. Dus als het nou echt iets is waar ik als uh, statistiekenman. kritiek op heb, is het zijn schoten. Daar moet hij echt uh, aan gaan werken. Zijn jullie het in ieder geval nog samen over één ding uh, eens geworden. hier <lacht> op de set? Dat is mooi. Henk, dankjewel uh, voor je uitleg. was helder, jouw punt is helder. Henk Hoortink, uh, hoofdsport van Trouw. Dankjewel. Ja. Poets met Make It Better. gaan verder met de top 5 Nederlandse tennissers. Het begon nog zo mooi vrijdag. Ze droomden natuurlijk ook even van het wonder van Albert Viel. Maar uiteindelijk gingen ze in de Davis Cup dus onderuit tegen Frankrijk. Nummer 3. We moeten even naar matchpoints begrijp ik bij Mark Brassen. Nee. nee. Ja, het matchpoint ja. Nee. de Fransen. 4 uur en 20 uur. Ja, kan En dan mist Robin Hazen aan het net. De volley verliest hij deze wedstrijd na 4 uur en 21 minuten. Onwaarschijnlijk... Wat een partij. Hij had 2-0 vol kunnen komen. Hij had het ook in 4 sets kunnen verliezen. Hij verliest uiteindelijk in 5 sets. Deze ontmoeting is gespeeld. Nederland moet promotie-degradatie gaan spelen. Nederland zat er in alle partijen dichtbij. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Nee, nu hoorde het. Dus 4 uur en 21 minuten duurde die partij uiteindelijk van Robin Hazen tegen Manorino. Na de slijtaatjeslag sprak Mark Brasser met Robin Hazen. Je speelt hier 13 sets in drie dagen. Je staat er redelijk fris bij. Kun je eens vertellen hoe voelt het lijf of hoe voelt het lijf morgen? Ja, ik zie, er, ik zie er misschien fris uit. Uh, maar op dit moment uh, voel ik uh, de, de, de, het vocht in mijn knie... Uh, of ik voel me eigenlijk mijn knie vol lopen. Uh, dus uh, daar, uh, ja, daar zal ik toch echt uh, heel goed nu moeten behandelen. Heel goed moeten rusten. Uh, eigenlijk benen omhoog straks. Uh, nou ja, en dan, uh, en dan hopen dat ik weer snel herstel. Want volgende week is toch alweer een toernooi. Ja, heb je uh, uit ervaring hoeveel, hoeveel dagen het duurt zoiets... naar zo'n zo weekend om hier bovenop te komen? Ja, dat is lastig te zeggen. Want deze baan uh, was voor mijn knie, zeg maar, verschrikkelijk. Uh, dat is een beetje zoals Indian -E Wells. Ik speel ook in Indian -E Wells niet heel graag. Wel qua omgeving, wel qua eigenlijk stuit van de baan. Maar de ruwheid van de baan, dat, dat is nou eenmaal ontzettend pittig voor je gewrichten. Nou, in dit geval dan voor mijn knie. Uh, ja, dan weet je dat je gewoon wat meer last krijgt. Uh, uh, dus ook waarschijnlijk wat langer nodig hebt om te herstellen. Maar hoe lang is nooit te zeggen. Wat doet dit uh, in je hoofd? Je hebt kans om 2-0 voor te komen. Je knokt je uiteindelijk terug. Je verliest hem weer net aan. Hoe ga je in zo'n wedstrijd daar mentaal mee om? Ja, nou ja, je probeert je toch uh, in vast te bijten. En, uh, en dat goede spel, wat je, uh, wat eigenlijk het hele goede spel... wat ik twee sets lang liet zien, om dat terug te vinden. Eén nou ja, één ding wat echt minder liep, dat was mijn voor- recht rechtdoor. Die liep aan het begin fantastisch. Nou, en dan valt er toch een slag weg waar ik heel veel punten mee won. Of in ieder geval heel erg verrassend was. Uh, waardoor ik een beetje andere tactiek soms moest spelen. Uh, maar ja, uiteindelijk om te breken in die vierde set komt hij toch wel weer. En, uh, ja, en dan is het gewoon zo zuur dat je in die vijfde set uh, ja, eigenlijk ja, in ieder geval nog een tijdbreek uh, eruit haalt. Uh, ja, en misschien wel kan winnen. En, en dat dat dan eigenlijk weer niet gebeurt dit weekend. Uh, op vrijdag niet, gisteren niet en nu. Dan, ja, dan uh, is het verschrikkelijk. Het lichaam zal een paar dagen pijn doen. Uh, hoe verwerk je dit mentaal? Hoe, hoe, hoeveel dagen neem je dit mee? Ja, ook dat is niet te voorspellen. Uh, uh, ja, ik heb uh, dit jaar eerder een partij uh, 7, 6, 6, 7, 6, 7 verloren tegen Bautista Agut. Uh, nou, dat duurde ongeveer uh, twee minuten. Uh, omdat ik ja, een ongelooflijk goede wedstrijd speelde... en hij was uiteindelijk too good. Uh, dan kan je het ook makkelijk accepteren. Nou, vandaag was ik goed. Ik had natuurlijk twee zware dagen. Uh, maar vandaag hebben, zitten er wel wat meer kansen... Uh, uh, ja, die je dus in, in je hoofd uh, nog een keer zou afspelen. Het is uh, achteraf altijd makkelijk praten. Was het verstandig om jou te laten dubbelen gisteren? Uh, ja, waar, waarom niet? Nou, dat misschien dan de vermoeidheid in zo'n partij als vandaag, als het een vijfzetter wordt, dat dat misschien dan de doorslag kan geven. Ja, maar we hebben met het team gisteren besproken en we waren er met z'n allen helemaal mee eens dat, uh, dat het sterkste team gisteren uh, Jules en ik zouden zijn. En ik voelde me goed na vrijdag. Ja, en dan is dat punt ontzettend belangrijk. En we hebben goed gespeeld. Ik heb gisteren ook goed gespeeld. Um, en uiteindelijk vandaag genoeg kansen gehad om de wedstrijd te winnen. En, en is het niet zo dat ik hem uiteindelijk op fysiek vlak... door kramp of iets heb verloren. Dus, uh, dus, uh, dus daarom zeg, dan is het eigenlijk nee. Uh, kijk, als ik inderdaad door fysieke ongemakken niet uit had kunnen spelen... Of zo, ja, dan kan je je afvragen, is dit wel verstandig voor ook een volgende keer. Zit er ook iets van eergevoel bij? Wil je gewoon ook elke wedstrijd die je kan spelen voor je land... wil je die spelen? Ja, tuurlijk. Je wil uh, graag spelen. Uh, dat wil iedereen in het team. Iedereen uh, staat echt de hele week gebrand om om te spelen. Uh, uiteindelijk, ja, je doet het als team. Maar het is toch ook logisch dat je een onderdeel van het team wil zijn in dat weekend. En dat je dus wil spelen. Uh, en, en, en daarom is het ook zo knap. Ook een Matwee gisteren. Uh, dat hij uh, het gewoon uh, op, heel goed opgepakt. Een talon, uh, niet alleen deze keer, maar ook de vorige keer dat hij dan ja het is toch een teleurstelling dat je niet speelt. Uh, maar hoe, hoe de jongens dan daarmee omgaan, dat is superleuk. En, uh, en, en, en, en, en daarom is het juist nog meer een eer om ook voor die jongens te strijden en, en, en, en als team te, te, ja een succes te hebben. Vrijdag zit je er heel dichtbij tegen Gasquet. Gisteren zitten jullie er dichtbij in de dubbel. Vandaag heb je Manarino bijna te pakken. Hoe kijk jij terug op dit weekend? Uh, baal je ervan uh, als sportman zijn dat je verloren hebt? Of ben je ook trots dat jullie het Frankrijk de kampioen hier ontzettend lastig hebben gemaakt? Nou, Ik denk dat je absoluut trots mag zijn. Ook, je hoeft nooit, uh, uh, niet alleen trots te zijn als je wint. En, uh, dit is uh, toch een heel goed weekend geweest qua spel... Uh, zeker voor mij, als ik gewoon even puur naar mezelf kijk. Ik heb gewoon echt uh, ja, bijna geen slechte games gespeeld. Ik ben bijna niet gebroken. Uh, heel veel servicegames er makkelijk doorheen. Op belangrijke momenten bleef ik slaan, bleef ik spelen. Uh, ik bleef creëren. Dus dat zijn allemaal hele positieve dingen. Dus daar mag je trots op zijn. Maar dat, dat ik daar dat nu niet zozeer ben, maar dat ik meer baal... Uh, dat is dan denk ik sporters eigen. En, uh, uh, ja, en, uh, en overheerst dat nu vertelde Robin Haasen aan uh, Mark Brasser. En dan gaan we naar het voetbal terug... want de verrassing van de dag die kwam toch eigenlijk wel uit Venlo. Nummer 2. Klimt Leemans achter de bal. en Normaal kan je dat toch wel aan hem overlaten. Nou, ik voelde van, ik kan misschien nog een vrije trap of van penalty maken. 87e minuut, de kans voor VWW. om te krijgen wat het verdient hier in Venlo. Namelijk de 1-0 voorsprong. Dan weet ik van mezelf uh, dat ik hem uh, gewoon binnen moet schieten. Leemans met de aanloop. Hij zit erin. Het is 1-0 voor VVV uit Venlo en uitzinnige situaties hier rondom me heen op de tribunes. En wat is het mooi om die mensen te zien. En wat zijn de spelers blij, rennen allemaal naar de rechterhoek van het stadion en vierde een feestje. Vierde een feestje, 1-0 dus, VVV Feyenoord. We gaan erover praten met Maurice Graaf, de all-time topscorer van VVV. Goedenavond. Hallo, hallo. Uh, ik zei, de verrassing van de dag, is het nog zo'n verrassing? Of hadden ze er in Venlo al een klein beetje rekening mee gehouden, Maurice? Nou, als ze er rekening mee gaan houden, dat betwijfel ik. Maar eh, een hele grote verrassing vond ik het zelf ook niet. Omdat ik eh, in de aanloop van het seizoen, maar ook in de aanloop naar deze wedstrijd al had gezegd, ik denk dat TVV het dat in ieder geval heel moeilijk kan maken. Maar, en vooral ook door het, het, het thuisvoordeel van het, het, het, het, ja, het, gewoon het slechte kunstgrasveld. Waar VVV natuurlijk wel aan gewend is. En dus het feit dat net PSV heeft verslagen. Dus ik had wel zoiets van, misschien zit er een verrassing in de lucht. Maar als we eens even naar het VVV kijken, het promoveert. Dan start het heel goed en dan denken heel veel mensen... ach ja, een beetje zo het begin, wat nieuw en zo. Maar ja. nu, we zijn een end onderweg en ze blijven het goed doen. Ja, ze krijgen ook steeds meer complimenten voor hun... ...voor een beleid. En dat, dat is mooi. Hè? Ik denk dat VVV laat zien dat je met een, een duidelijk technisch beleid... ...ook uh, op de lange termijn dus uh, kan scoren. En wat is het geheim van dat technisch beleid dan? Ja, Maurice Stijn, trainer Stan Valls, uh, technisch manager en, uh, en Mark Bogers... Die, hebben, uh, die zijn al een jaar of drieënhalf nou bezig om uh, spelers te scouten... Die, uh, die niet snel in paniek raken, die, uh, ja, waar je van hem aan kan. Uh, karakterspelers, om zo dat te noemen. Uh, dat, dat zie je bijvoorbeeld nou in de winterstop. ook. Er hebben vijf jongens VVV uh, verlaten... Die, uh, die neigden ontevreden te worden en uh, niet, niet te weinig aan spelen toekwamen. En dan vervangen ze die heel graag omdat ze juist uh, één team willen zijn. Hè? Dat, dat, dat teambeeldingsproces wat op een hele Ouderwetse manier tot stand is gekomen. Dat willen ze intact houden, die hierachter Nou, dat lukt tot nu toe geweldig. Ik kijk eens even naar Jan Bavink, onze uh, man die alle statistieken. Uh, kan jij iets zeggen, Jan, over deze vandaag? Eerst nog maar even naar Feyenoord. Feyenoord was matig. Zag je dat ook terug? Ja, Feyenoord was, uh, was verschrikkelijk matig. Ze schoten maar twee keer van binnen de 16 tegen VVV. En als je kijkt naar hoe ze dat de rest van het seizoen deden... was dat alleen zo laag tegen Ajax. Ja, uh, ja, Met alle respect voor VVV, maar dat kan je natuurlijk niet met Ajax vergelijken. Dus dat was ook echt een slechte beurt van Feyenoord. En de statistieken van VVV, kun je daar iets over zeggen? Want het zijn niet alleen vandaag goed geloof ik. Nee, zeker niet. Ze hadden nu voor de zesde keer dit seizoen een clean sheet. Dus geen tegendoelpunt. Alleen de top 4 in, in de Eredivisie doet dat vaker. In totaal nu <coughs> sorry, uh, 27 goals tegen. En het waren slechts vijf ploegen die, die er minder tegen krijgen. Uh, dus ook dat is heel goed. Het staat verdedigend gewoon heel compact. We krijgen weinig doelpunten tegen. En dat is denk ik ook de grote kracht van dit VVV. Um, een hele stabiele ploeg. Maurice, leg jij ons uit. Is het gevaar nu ook? Want dat is altijd vervelende als je het goed doet. Dat je aan het eind van de rit allerlei mensen gaat kwijtraken. Ja, absoluut. Ik denk dat daar links en rechts al aan menig getrokken wordt. Het belangrijkste gevaar, denk ik, bij VVV... is dat ze de trainer Maurice Stijn... ...dreigen kwijt te raken aan het einde van het seizoen. Want die heeft toch daar wat neergezet. En ja, als je de trainer vervangt... ...dan ben ik benieuwd of het inderdaad lange termijn beleid is... ...of dat het echt het beleid is van de passant is geweest... ...van de trainer in samenwerking met Stan Valles en Marco Bogenstam. En daar, daar ben ik nog wel een beetje bang voor. De twee voeten op de grond. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Doet VVV dat gewoon beter dan de rest in het Nederlandse voetbal? Ja, ik denk op het moment wel. Uh, en heel belangrijk is duidelijkheid. Die spelers die weten allemaal precies welke taak ze hebben. Uh, uh, als Jantje niet speelt, dan speelt Pietje en die weet dan ook precies hetzelfde. Uh, uh, het klinkt allemaal zo makkelijk, maar als je ziet hoe ze vooral onder een eredivisie van het ene systeem naar het andere systeem uh, overschakelen. En maar verwachten dat die spelers dat allemaal uh, eventjes gaan doen. Ja dat, ja, dat is niet meer zo. Dat is denk ik ook nooit geweest. Jan Wavink, de, de, de teamgeest wordt geroemd. Uh, mm. Maar uh, als we Leemans er eens even uithalen, die doet geloof ik ook wel aardig. Hè? Ja, zeker. Die scoort natuurlijk vandaag uh, de winnende treffer. En dit seizoen was hij sowieso goed voor 12 goals of assist. Acht keer gescoord, vier keer een assist gegeven. En Dat is het meeste voor een VVV-speler in de Eredivisie sinds Jannik Wildschut. In het seizoen 2011-2012. Die had toen, was toen betrokken bij 13 doelpunten. En het seizoen is nog helemaal niet over, dus uh, hij gaat dat natuurlijk uh, inhalen. Ja. Dat gaat nog komen. Marie, mag ik nog één smetje zeggen? Het tenue vandaag, wat was er aan de hand? Ik dacht eerst dat het aan mijn tv lag. <güls> ja, 115-jarig jubileum. En ik had wel dezelfde reactie als jij. Want ja. die supporters hebben het uitgekozen als jubileum shirt. Oh. Maar ik denk, ja, VVV heeft altijd geel, zwart... of ja. een groot wit gespeeld. Dus één van die tenu's kleuren had eruit moeten komen. Maar ik was ook verrast door dit blauw. Maar laten we ons niet afleiden, want het is een mooie dag in Venlo, neem aan. Er is wel een biertje gedronken, hè? Dat kunnen jullie wel, hè, Maries? Dat kunnen ze hier heel goed. En onder deze technische staf, volgens mij doet die groep dat ook op de tijd. En dat is volgens mij nog de beste teambuilding die er is. Hou oh jij ja, die statistiek ook bij, aan Bavik? Hoeveel biertjes erin aflopen? Nee, dat moet ik, ik maar gaan doen. Dat gat in we, de markt, denk kunnen we, ik. kunnen we misschien gaan doen. je dankjewel. En nog een uh, heel mooi jaar. Het is nu al geslaagd, die Vedlo. Dankjewel. Absoluut, absoluut. Dank je. Ja, tot de laatste snik draaien we een mooie ...manoeuvres in the dark met uh, live en Die. We zijn er aangeland bij de nummer 1 van het weekend. En u snapt het wel, want in de modder en de blubber van Valkenburg... ...werd gestreden om de wereldtitel veldrijden. Nummer 1 van de pool zie je Leiden. Dat ja. zie je gewoon aan het kopje, je ziet het aan de manier waarop die loopt. Het is net alsof die een paar jaartjes ouder is geworden. Een Beetje gelatenheid denk ik, dus uh, ik heb wel vaker gezegd... ...maar als ik op mijn woorden gekloopt ben, dan kan ik daar echt veel meer leven... En hier Mathieu van der Poel, gedesillusioneerd, uitbollen, over ja. de streep. Gauw vergeten, dit WK, je ziet de ontgoocheling op zijn gezicht. Ja, ik heb natuurlijk gehoopt op veel meer, maar ja, ik, eh, ik kom op 2,5 minuten binnen of zo... Dan kan, ik, eh, dan kan ik niet zeggen dat ik de wedstrijd overdien heb. Nee, werd dus derde geen Nederlands succes in Valkenburg. En Floors van der Hoorn, onze verslaggever, had een vooruitziende blik... want hij zei vanochtend vroeg, ik volg het spoor van de Belgen. Is die best? is <rachtiging> deze. Um, ja, acht kaarten alsjeblieft. Acht kaarten is 240. Ach, krijg twintig, je krijgt nog 20. hè? Wel man. Dank je. Okay. Dank je. Dank Mooie blauwe jassen. Hele grote groep. Ja, ja. Supporter Wout van Aert. Ik zie meer van die blauwe jassen dan oranje jassen. Ja, ja. kijk, um, we zijn enorm pf, Ja, meer oranje als misschien dat er um, veel meer honderden zijn die um, voor. voor, voor niet door te dat ze verwoud zijn, hè? maar wij komen er voor over uit. Um, maar desondanks dat um, oké okay, dikwijls gestreden en blijven vechten voor die tweede plaatsen regelmatig. Um, maar hij geeft niet op en wij geven ook niet op. Dus um, we hebben er goede ogen in dat hij vandaag het gaat halen. Ja, kunt u aan de rechterkant een mandje. Houden? Het is het hele jaar al Mathieu van der Poel. Hoe kijken jullie daar in België tegenaan? Ja, weet je, uh, je zeggen dat we een beetje teleurgesteld zijn... maar dat is niet waar, we blijven achter onze man staan. Ook omdat we zien dat hij zich blijft inzetten altijd, en hij geeft niet af. Uh, het is niet altijd gemakkelijk, maar toch hij blijft gewoon vechten. En dat, dat typeert dat, dat is chic van mout, Heel chic. En hij is ook echt een renner die weet wat het is om een kampioenschap te rijden. Ja, zeker en vast. Dat heeft hij al meer dan één keer bewezen. En uh, wij zijn er uh, serieus van overtuigd dat hij dat vandaag ook weer gaat doen. Is dit ook een parcours voor hem? Ja, zeker. Ja, 100%. Heeft graag Molder en loopt graag. Studio Universo! Live is music! Sterilie Yes, naast Sannekant is op pas Elie Israël bij de belofte wereldkampioen veldrijden geworden. Kristof van der Goor, de verslaggever hier bij het WK Veldrijden voor de Belgische radio. Hoe kijk ze in België aan tegen die hegemonie van Mathieu van der Poel? Mooi eigenlijk, goed. Ja, er wordt, uh, ik, ik praat dan voor mezelf en ik denk dat dat ook voor de anderen is. Dat er niet echt bij wijze van een grote tegenstelling wordt gekeken. Tussen uh, hij die van hen is, van Nederland. En hij, Wout van Aert, die van ons is, van België. Uh, wij genieten ook wel heel een seizoen van de dominantie en de hegemonie. Althans, ik wel, vind ik. Van die 26 overwinningen. En ja, op een of andere manier wordt die... Ja, zoals ik zeg, niet echt bij wijze van een tegenstelling bekeken, maar ook een beetje als, als een van ons. Dus. De eerste renner uitgenodigd naar de start met rug nummer 10 voor Nederland, Mathieu van der Poel. Followed yeah. by the defending champion, representing Belgium voor België, met start nummer 1, de titelverdediger, Wout van Ao. Hoe jouw inschatting gaan de Belgen straks proberen? ...te voorkomen dat Van der Poel wereldkampioen wordt? Dat is wel het doel. Dat heeft Wout van Aert ook gezegd, uiteraard. Anders dan ben je geen goede titelverdediger natuurlijk. Hij was goed in hoge rijden, goede generale repetitie. Hij is al twee keer wereldkampioen geweest... ...op momenten dat ook Mathieu topfavoriet was. Zolder en vorig jaar ook. Maar is er dan iets bedacht? Is er een plannetje? Is er een trucje? Ik denk dat er maar één plan kan zijn. Dat is om Mathieu niet te laten wegrijden... ...en onder druk te zetten in die eerste ronde. Want dan gaat hij misschien panikeren als hij vaststelt... Hoe hij ik raak hier niet weg in het begin van de wedstrijd... zoals ik zo vaak gedaan heb dit seizoen. Dan zou de wedstrijd in het voordeel van de Belgen kunnen kantelen. Wat is de man? Wat is de man? Wat is de man? En really? de race is hey! going. All on the way. De Stadelsbeekin de Ze komen eraan. Zeg, hoe gaat het? Ja, nou goed. We sowieso nu nog, nu nog wel... Ik denk wel dat wij gaan winnen. De ja, eerste ronde zit erop. Van Aard aan kop. Ik denk wel dat uh, toch wij gaan winnen. en ja, Het begint Sorry. opnieuw te sneeuwen. Maar de sfeer alleen maar winters. Maar ze zijn daar ook in die uh, zogenaamde Zwitserse afdaling. Waar is er? Uh, eerder vandaag. Viller van blijft van der, Poel, van, der. van der Poel steken. In, het, uh, ja, in die ajuinzakken zoals Paul zal zeggen. Maar lang heeft dat niet geduurd. Hij ging er even tegenleunen. dan Maar komt op de weg. Hallo. Zitten. En zo blijft het. Zo ja, blijft de scooter ja. Juppie, juppie! Ja, hallo, hallo, hallo. Gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Had, ja. je, had je dit verwacht? Eigenlijk niet. Uh, maar we, we zijn positief, dus uh, ik denk wel dat er iets kan uh, bewijzen. Want worden dit, de rollen zomaar omgedraaid. Ja, als je dit meemaakt op, op dit moment en tegen zo'n machine zoals uh, Wout nu rondpedaleert. Dat loopt bergop. Oh, oh, oh. Dat is een voorsprong van 15, 16, Oolala, 17 lalala, seconden. Dat is What? al verdubbeld van zeg 100 meter Mark naar 20. 200 meter. Het zit erop. Het is een lange onderneming geweest, maar het is een deugdoende. Het was eigenlijk al duidelijk voor het kennersoog na een halve ronde. Na een halve ronde... Daar zijn ze weer, de blauwe jassen, supporter van Wout van Aert, supporter van de wereldkampioen. Gefeliciteerd. Precies, ja, bedankt. Uitverwacht. Uh, nee, ik, ik dacht dat er uh, veel spanning gingen worden tussen de uh, twee Tantoren oren eigenlijk. Het veldrijden is weer van België. Ja, dat dat. <laughs> ik hoop het, ik hoop het. <laughs> ja, als je hier om je heen kijkt, wat is dit nou eigenlijk? Een WK veldrijden of gewoon een ontzettend leuk feest? Uh, een leuk feest. <laughs> Ja, nou Christophe, toch Wout van Aard. Ja, dat zijn we weer. Ik uh, vind het een grote verrassing. Ook al grijp ik terug naar zijn eigen woorden. Vrijdag op de persconferentie heb ik hem die vraag letterlijk gesteld. Mogen mensen verrast zijn als jij wint? Ja, zegt hij. Dat begrijp ik. Dat men dat zal denken. Ik zelf niet. Dus hij moet uh, binnenin toch wel gevoeld hebben dat er een stunt in zat. Want dit is wel een stunt natuurlijk. Dit is voor het derde jaar op een rij dat de niet-topfavoriet het haalt. Maar wie heeft jou meer verrast, Wout van Aert of Mathieu van der Poel? Ja, ik denk dat Mathieu toch ook eens een keertje goed gaat moeten analyseren wat hier aan de hand is. Oké, okay, vorig jaar waren er die tubes, hè, maar dat heeft hij ook wel een tikje gehad. In Zolder was het ook al het geval. De rest van het jaar domineert hij, zoals de hulk, een echte dominator. En nu voor het derde jaar op, dit, op het Elmerij faalt hij ergens eh, in het hoofd. Ja, waarschijnlijk dat de entourage dat veel beter zal weten dan wij journalisten. Maar als dat nu al drie keer het geval is, dan is er wel iets aan de hand natuurlijk. En dan kan je dat mentale aspect eh, toch niet onder stoelen of banken steek de België. Het applaus voor Wout van Aert. Wout van Aertjes voor de derde keer op rij wereldkampioen veldrijden. Ik heb nog een paar berichten voor u. Benevento, Napoli 0-2 in de Serie A. En dat betekent dat Napoli daar weer de koppositie heeft overgenomen van Juventus. En in Spanje ontving de nummer 2 Atletico de Madrid thuis. Valencia won met 1-0. En dat betekent dat Atletico nu op 9 punten staat van Barcelona. Barcelona dat eerder vandaag twee punten verspeelde in de Stadsdarby tegen Espanyol. Het werd ook een later gelijkmaker uiteindelijk 1-1. Morgenavond om half tien gaat langs de lijn en omstreken hier uiteraard weer verder met het sportforum zoals iedere maandag. Maar eerst gaan we gewoon op zondagavond om 11 uur verder op Radio 1. En dat doen we zoals iedere avond met het Oog op Morgen, gepresenteerd vanavond door Mieke van der Wij. En Theo Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft getrokken.